In de strijd om de tweede plaats deed Feyenoord goede zaken... door een 4-1-overwinning op Heracles. Twente verloor thuis met 4-3 van Heerenveen. NEC AZ werd 1-1, net als groningen Nak. Utrecht speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Vitesse. En RKC won thuis met 5-2 van Roda. De tweede verdachte van de overval op een Haagse juwelier is opgepakt. Juwelier Ruud Stratman werd vorige week neergeschoten en overleed later...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 Vandaag kon de belangstellende afscheid nemen van Ruud Stratman. In en rond zijn winkel lag er een zee van bloemen. De juwelier wordt vrijdag gecremeerd. Veel klanten van Vodafone hebben vandaag gebruik gemaakt... van de mogelijkheid om gratis te bellen en te sms'en. Volgens het telecombedrijf is er de hele dag zo'n 50% meer gebeld... en ge-sms'd dan op een gewone woensdag. Klanten kunnen tot en met zaterdag gratis bellen en sms'en... als compensatie voor de grote storing bij Vodafone van begin vorige maand. Het weer het is wisselend bewolkt en vooral in het midden en zuiden van het land buien. Morgen af en toe regen. het voor dan 13 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB's keesinformatie viel op de A12 Utrecht richting Duitsland. vanwege werkzaamheden tussen Arnhem-Noord en Knooppunt Velpenbroek. 3 kilometer. U bent alleenstaand en geniet van uw AOW-pensioen.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 Goedenavond, Ajax is officieel kampioen voor de 31ste keer in de geschiedenis. Daarbij horen bloemen, daarbij horen feestsnippers, daarbij hoort ook een schaal. Bas Tegeler, hebben ze man. Zo is dat, de schaal is uitgereikt door de heren Zwart en Stekelburg. En dat betekent dat Ajax nu ook iets in handen heeft waarmee het kan laten zien. Kijk, wij zijn kampioen van Nederland van 2012. Dat doen wij voor de 31ste keer. En dat betekent dat de technische staf en alles wat er zeg helemaal om de selectie heen hangt met uiteraard de spelers voorop nu bezig zijn met de schaal in de hand en de bloemen in de hand. Aan een ereronde trappen nog wat ballen uit het publiek in en laten zich de felicitaties welgevallen. Want Ajax mag zich kampioen van Nederland noemen. Kampioen van het seizoen 2011-2012. Vanwege het onweer dat over het land trok wordt er op twee velden nog gespeeld in Eindhoven. PSV tegen ADO en die houdt kamp. Het kan kort zijn twee uh, punten te vermelden. Het vijfde doelpunt van PSV, twintigste van Mertens. De vijfde speler met twintig of meer doelpunten dit seizoen. En een ongelooflijk stomme rode kaart voor Kevin Visser bij 5-0. Bijna 6-0, uh, maar Strootman mist. Uh, het zal de, uit, uh, de uitslag worden, 5-0. Maar die rode kaart voor Kevin Visser, daar moet je toch wel echt... Je dood voor schamen bij 5-0. Zo'n overtreding met gestrekt B maken. voorkomen terecht de rode kaart. Overigens Mertens het slachtoffer probeerde de rode kaart nog te vermijden. Dat was netjes van hem. Slissend en wel. Maar hij maakte ook een prachtig doelpunt. 5-0. PSV gaat winnen van A door Den Haag. Spannend. Zeker nog in de slotminuten van de Graafschap tegen Excelsior. Nummer 17 tegen nummer 18. Wordt die genadeklap uitgedeeld Richard van den Haagden. Ja, ik moet het nu toch nog zien hoor. Uh, ik zie nu de trainer van de Graafschap, die zit in zijn stoel. Pijnst een beetje voor zich uit. De spelers kwamen zojuist weer het veld op, maar zijn nu toch weer allemaal naar binnen. Want juist op het moment dat de spelers van de Graafschap en Excelsior opnieuw het veld betraden... begon het weer te flitsen, begon het ook weer te rommelen boven te onweren. En dus heeft Kuzubiyuk gezegd... We gaan toch maar weer naar binnen en daar blijft het voorlopig bij. Dus er wordt nog altijd niet gevoetbald bij de Graafschap Excelsior. 2-2 en nog 4 minuten zijn er over en 23 seconden. Ja, die minuten zullen toch gespeeld moeten worden. Anders wordt het uh, heel lastig wat betreft het speelschema. Want zondag zal toch echt de laatste speelronde zijn. In dit uur, natuurlijk, dus de slotfase van de Graafschap tegen Excelsior. PSV is inmiddels klaar tegen ADO. 5-0 is dat geworden. En we blikken uitgebreid terug op alle wedstrijden van vandaag. Every time I look. I feel love her. thing about Met Dit zijn de uitslagen van vanavond van acht van de negen wedstrijden. Want de graafschap Excelsior moet nog uitgespeeld worden. Het ligt daar stil vanwege bliksem. Het is 2-2. Heel spannend dus met nog vier minuten te gaan. Ajax, VVV, Werd 2-0. Feyenoord, Irakles 4-1. PSV, ADO 5-0. NEC, AZ 1-1. FC Twente, Heerenveen 3-4. RKC, Roder JC 5-2. FC Groningen, NAC 1-1. En Utrecht tegen Vitesse 2-2. 2. Ajax is nu officieel de kampioen met 73 punten uit 33 gespeeld. Feyenoord staat er zes punten achter en PSV volgt op één punt van Feyenoord. Theoretisch nog heel spannend, maar in de praktijk misschien niet meer, want Herenveen is nu de nummer 4 met 64 punten, drie minder dan Feyenoord. En Herenveen speelt aanstaande zondag thuis tegen Feyenoord. En het rare feit wil dat als Herenveen verliest van Feyenoord, het zelf ook Europa ingaat, omdat PSV dan geen tweede wordt. Het is een rare constructie, maar het lijkt erop dat dat een salon-nederlaag gaat worden voor Herenveen tegen Feyenoord. AZ staat vijfde, twee punten onder Herenveen. Twente is uitgespeeld voor de echte toppositie, staat nu zesde met zestig punten. En onderin blijft het nog even spannend, vooral omdat ene waar het echt om gaat, wie degradeert er? De Graafschap of Excelsior. Die wedstrijd moet zometeen dus nog zijn slotminuten krijgen. Ondertussen, feest in de arena. Bas Ticheler. Ja, dat is goed te horen. De Arena schudt letterlijk op zijn grondvesten als de sfeer in de Amsterdam Arena werkelijk tot prachtige grote hoogte gestegen is in de afgelopen minuten toen de eerronde van Ajax begon. Gingen de lampen uit, werden de schijnwerpers op de selectie gericht, gingen overal in het publiek de mobiele telefoons aan zodat het net lijkt of er overal sterretjes staan. En op het moment dat Ajax mensen die hier wel eens geweest zijn weten dat in de, zeg maar, de nok van het stadion allemaal van die spandoeken hangen van die vaandels waarop uh, staat wat Ajax zo allemaal gewonnen heeft in de loop der jaren. Nou dat is best het een en ander. En daar is dan nu officieel ook het uh, landskampioen 2012 uh, opgehezen. En uh, onder luid uh, gejuich uiteindelijk uh, natuurlijk de erenronde voorgezet. Er was een uh, prachtig vuurwerk ook nog. En nu knielt het uh, elftal, knielt de selectie en uh, de technische staf. Voor de horde fotografen die zich langs te zijn en hebben verzameld om dan nog het laatste plaatje te schieten. En dan kan Ajax euh, nou ja echt beginnen aan een feestje. Want ik vermoed zoals je dat zo mooi hoort te zeggen op dat hij nog lang onrustig zal blijven hier denk ik. Ja en dan die laatste paar minuten van deze speelavond die zullen denk ik toch echt gespeeld moeten worden Richard. Anders moeten ze morgen terugkomen. Ja, dat zal zeker moeten gebeuren. Dat lijkt me ook. 85 minuten, 47 seconden, 2-2 de tussenstand. En het begint weer te flitsen boven de Vijverberg. Wat een knotsgekke slotfase hier in Doetinchem. Ik zie op mijn monitor scheidsrechter Guzebujuk die geen commentaar wil geven. En ja, daar een beetje staat te wachten. De spelers zitten inmiddels weer in de kleedkamer. En er wordt gewoon nog niet gevoetbald. Een hoop zenuwachtig gedoe. Nog altijd wordt er dus niet gespeeld. Uh, wij onderbreken deze muziek, die komt straks nog wel een keer. Want eerst willen we heel graag weten hoe het gaat met al die spelers... die kampioen zijn in de arena. Matthijs Westraat is daar. Ja, In een uh, werkelijk waar heksenketel. Het is een fantastische voetbalsfeer hier. En as we speak komt nu uh, Sim de Jong naar mij toe. De man van de twee doelpunten. Sim de Jong, gefeliciteerd Hallo. met de overwinning. Maar vooral met het kampioenschap, hè? Ja, zeker. De wedstrijd maakt niet zoveel uit vandaag... Uh... Ja, we zijn kampioen. Ja, dat was echt een formaliteit formaliteit vanavond. Nou ja, je komt snel op 1-0 en dan... Ja, eigenlijk is het gewoon de wedstrijd uitspelen. VVV kon ook niet echt veel doen. en uh, ja, Wij missen een paar kansen en op een gegeven moment... gelukkig scoren we 2-0. Dan loopt het eventjes uh, wat rustiger aan het einde. zo vraag is vaak gesteld, maar welke is nou lekkerder? Die van vorig jaar of deze? Ja, die van vorig jaar was meer een ontlading. Omdat het uh, ja, eerst bijna niet in zat. En nu uh, ja, wist je eigenlijk wel wat je moest doen en... Uh, het was iets minder spannend, maar ja, we zijn wel net zo blij. Twee keer scoren in de beslissende wedstrijd. Dat is ook wel een beetje een kroon op jouw seizoen. Hè? Ja, ik ben blij uh, dat ik uh, vandaag ook heb kunnen scoren. En, uh, ja, toch nog aardig wat doelpunten gemaakt dit seizoen. Dus, uh, maar ja, het belangrijkste is dat we als team ook weer heel veel hebben gemaakt. Gefeliciteerd. Dank je wel. En van de nummer 1 van Nederland gaan we naar de nummer 2, Feyenoord. Het won vandaag thuis met 4-1 van Heracles en staat stevig op de tweede plaats. Even te apel met de coach van Feyenoord, Ronald Koeman. Ronald, 4-1 is overduidelijk, maar zo makkelijk ging het nou ook weer niet, hè? Nou ja, misschien had Heracles meer balbezit, maar daar gaat het volgens mij niet om in het voetbal. Dat willen ze, dat hebben ze gekregen.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 Nou is het een rare verhaal dat Heerenveen eventueel gebaat zou zijn om thuis te verliezen van jullie. Geloof je daarin? Ik weet het niet. Ik weet niet precies hoe de stand is. Als dat zo is, dan is dat een vreemde gewaarwording. Maar ja, dan uh, ja. zie ik wel hoe zij dat uh, bespelen. Wij gaan er vanuit dat het gewoon een moeilijke wedstrijd is. En uh, dan ligt het aan Heerenveen hoe zij dat invullen.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 Ja, dankjewel. Dat is wel een hele mooie afsluiting voor jou, hè? Ja, tuurlijk. Het kan niet mooie, man. Dit is, uh, dit is geweldig, tuurlijk. Als je, zo, uh, als je nog twee jaar doorgaat uiteindelijk naar het WK en dan uh, ja, sleep je nog twee titels binnen, dat is geweldig. Je kwam het veld in en toen kreeg je ook nog eens eventjes die toe toegegooid. Hoe was dat? Ja, geweldig, tuurlijk. Heel mooi gebaar van Jan. En uh, ja, dat is super om nog even minuten te maken. Dan neem je ook echt afscheid uh, Ja, van, je, je neemt gewoon afscheid van een hele lange carrière. Dus dan ja, is dat wel mooi dat je dat in ieder geval voetballen doet. Als ik jou een half jaar geleden had gezegd dat jij nu hier met die schaal zou staan, wat had je dan gezegd? Had ik zeg, ik geloof je meteen. Echt waar? Ja. Ja, ik denk dat wij in de winterstop hebben het wel, moet ik eerlijk zeggen, wel rekening mee gehouden dat het zou kunnen gaan gebeuren. Uh, je weet dat iedereen, uh, alle ploegen maakt een beetje moeilijke periodes door, en wij ook. En we, we hebben wel continu gezegd, ook van, luister, je moet gewoon op een gegeven moment een goede reeks neerzetten. De prijzen worden uitverdeeld. Dat is altijd, dat is al 100 jaar. Dus wat dat betreft is dat nu ook zo. En... Uh, ja, uiteindelijk heb je het geflikt. Als je zo reeks neerzet zoals nu... dan verdien je het ook gewoon, want je speelt ook gewoon heel goed voetbal. Het is wel een droom einde van de carrière, hè, dit? Ja, tuurlijk. Geweldig. Uh, zeker als je van tevoren zegt van uh, begin van het zoen, eind van het volgende van ja, wat doe je? Ga je nog een jaar door of niet? En dan heb je wat gesprekken en dan beslis je om nog een jaar door te gaan... en dan ja, zo af te sluiten. Ja. Geniet er nog van. Geweldig, ga ik doen. Ga ik doen. Dat was André Ooyer, zeven keer kampioen van Nederland is hij geworden in zijn carrière. De graafschap tegen Excelsior, die laatste paar minuten. Eh, ik denk dat ze er wel gaan komen, Richard, maar de vraag is wanneer, hè? Ja, dat is inderdaad de grote vraag. Er wordt nog altijd niet gevoetbald. 2-2, 85 minuten, 47 seconden staat op het bord. En de speaker hier op de Vijverberg in Doetinchem heeft zojuist omgeroepen... dat dat restantje van 4 minuten en een heel klein beetje sowieso vanavond... of misschien wel vannacht nog wordt uitgespeeld. Ja, het is een beetje een hele vreemde situatie eigenlijk. Het publiek dat moet wachten, dat natuurlijk ook wil wachten omdat het zo spannend is. Voor de spelers lijkt het me ook allemaal heel erg vervelend... Als meer dan een half uur de wedstrijd stil ligt, volgens de regels, moet er dan gestaakt worden. Maar ja, gezien de omstandigheden nog maar een paar minuten te spelen. En het feit dat er natuurlijk zondag alweer gevoetbald moet worden, moet gewoon deze wedstrijd uitgespeeld worden. Ik kijk naar het gezicht van Sean Lammers, die weet het ook allemaal niet, de coach van Excelsior. Het is nog altijd een hoop zenuwachtig gedoe bij de katacomben. De spelers zitten binnen en er wordt nog steeds niet gevoetbald. Een van de sleutelwedstrijden van deze avond was FC Twente tegen SC Heerenveen. Dat leek een overwinning te worden voor Twente. Want dat kwam op 1-0 en op 2-0 door Luc de Jong. Het werd 2-1 door Bas Dost. 2-2 door Assaidi. 2-3 door Narsing. Vervolgens ook nog 2-4 door Assaidi. En uiteindelijk nog in de dying seconds 3-4. Maar Heerenveen uh, wint. En dat is een heel aparte overwinning. Arno Vermeulen met de coach van Heerenveen. Ron hoe voelt uh, deze overwinning? <laughs> nou, ik... Uh...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 Ron Jans was dat. En het komt er dus eigenlijk op neer dat als Herenveen tegen Feyenoord aanstaand weekend vlak voor tijd gelijk staat... dat Heerenveen het beste in eigen doel kan schieten om het doel van dit seizoen te bereiken. Arno van Meulen was uh, daar toch, dus die sprak ook met een van de verliezers. Een man die vorig jaar nog speelde om de titel en nu uh, zesde staat met FC Twente, Luc de Jong. Luc de Jong, het is een uh, krankzinnige avond geweest. Ja, dat klopt. Ik denk uh, dat je heel goed begint en uh, ja, je komt goed op 2-0 voorsprong en dan... Uh, ja, ik krijg toch dom een tegengoal tegen, dat het helemaal niet hoeft. En uh, ja, daarna, uh, tweede helft ook. Uh, nee, je voetbalt wel leuk af en toe, maar uh, je krijgt toch uh, te makkelijk goals tegen. Eerste helft, uh, jullie beginnen uitstekend. Waarom zijn jullie niet in staat om zo'n wedstrijd zeg maar, dan te killen? Nee, ik heb ook geen idee. Het, uh, ja, het is zo lekker als je zo, zo snel 2-0 voor staat eigenlijk. En uh, ja, dan... Uh, ja, eigenlijk moet je vond gewoon zeggen, we gaan met z'n allen in de 16 hangen en gewoon niks meer doorlaten. Want uh, zo, uh, ja, als je zo uh, toks, ja, tegen goals krijgt, als je het toch goed voor staat, dan uh, ja, dat mag niet gebeuren. je staan 2-0 voor en binnen een paar seconden loopt Bas Dost inderdaad zo dwars door de verdediging, zo op de keeper af 2-1. Ja, klopt. Uh, maar niet alleen die goal, ook de andere goals vooraf. Uh, ja, dan is er gewoon slecht balverlies ook voorin. en uh, Ja, gewoon als team, dan, uh, dan faal je gewoon tweede helft zakken jullie ontzettend ver weg, hè? Is dat dan toch een mentaal probleem, omdat het wordt 2-2, het wordt spannend... maar er gebeuren er zoveel gekke dingen op het veld? Ja, ik, uh, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Natuurlijk proberen we het wel, alleen uh, ja, het, uh, het komt er niet uit. Uh, we, we, we kunnen niet echt doorheen komen. En, ja, zij blijven goed doordrukken en uh, ja, maken het wel af. Het wordt uh, play-offs. Ja, dat denk ik wel, uh, het, uh, ja, dat zuur, maar uh, we zullen toch uh, ja, daar, uh, dan alles aan moeten gaan doen om uh, toch voor, die, uh, voor Europa te gaan. Zijn jullie daartoe in staat? Ja, nou, als, als we in de play-offs komen, dan uh, zullen we wel moeten. Uh, er is geen andere optie meer dan. Het wordt voor Twente inderdaad zeer waarschijnlijk play-offs om nog een Europees. Ticket. Twente staat nu twee punten achter AZ. AZ won vanavond ook niet. Het speelde 1-1 gelijk in de uitwedstrijd bij NEC. Jeroen groot het daarover met de coach van AZ, Gert-Jan Verbeek. Wat overheerst na deze 1-1 hoop? Omdat er nog wel het een en ander mogelijk is in de stand? Of toch de desillusie? Nou, Teleurstelling, desillusie is wel een heel groot woord. Maar wel teleurstelling over de wijze waarop het gaat. Hoe we op dit moment toch aan het worstelen zijn met onszelf. Zeker als je naar de eerste helft kijkt. Hè. Dus we zijn niet in staat om, om op dit moment uh, uh, goed te voetballen. En, uh, ja, en daar begint het in mijn ogen bij. En, uh, aan de andere kant moet je dan ook wel weer uh, de ploeg een compliment maken... naar een hele matige tot slechte eerste helft. Dat is op veerkracht uh, uh, de rug rechten en, en terugkomen in de wedstrijd. En dat is een tijd lang uh, NEC uh, behoorlijk... Uh, onder druk hebben gehouden. En, uh, en dan had je het idee van, nou, er zit nog meer en we, we, we, we klappen er eroverheen. Nou ja, en, en dat hield we alleen niet vol. En, en in die eindfase, ja dan kon, toen konden beide kanten op. Hè, want beide ploegen hadden niks aan een gelijk spel. Um, en die gingen allebei voor de winst. ja uh, Waren wij misschien wel iets meer op de helft van de tegenstanders speelden... en zijn iets meer counterden. Maar ja is hoe dan aan de kant kunnen vallen. Dus ja, uh, ik zeg het al tegen dus Hier hebben we beide niet zo heel veel aan. Je zei het uh, iets anders, maar dit is nette nette bewoordingen. Um, is dit dan toch de tol die je betaalt voor een heel lang en zwaar seizoen? Want geen club is uh, zo vroeg aan de competitie of aan het seizoen begonnen als jullie met uh, de Europese verplichtingen. Ja, maar dit is geen fysieke moeheid. Dit is gewoon, mentale, uh, uh, dit is gewoon mentaal de druk. Hè, van het nu... Kijk, als je in de Europa League een, een aantal rondes overleeft tegen alle verwachtingen in... Uh, dan, dan is die druk anders dan als, als dat jij... Uh, uh, dat jij nu om de prijzen speelt. Hè? En, en daar moet je toch op een andere manier mee omgaan. En dat doen wij niet goed. Hè? Want we hebben de laatste vijf wedstrijden maar vijf punten gehaald. En dat is onvoldoende om, uh, om Europees voetbal verder te stellen. Dus je ploeg bezwijkt uh, aan de druk die, uh, die dit soort wedstrijden met zich meebrengt. Nou, bezwijken. Uh, dat, dat nog niet. Omdat we nog steeds een, een kans hebben. Uh, alleen we zijn wel afhankelijk geworden. En, en, en dat had niet gehoeven. Als je kijkt waar we, stond, waar we staan en waar we stonden. Hè? Zes wedstrijden terug hadden we 59 punten. Ja, en jij hebt er uh, 62. Dus uh, ja, dat, uh, dat gaat niet hard. Aldus Gert-Jan Verbeek. In het buitenland wordt er ook volop gevoetbald vanavond. In Spanje, Barcelona, Malaga afgelopen 4-1. Geen Matthijsen bij Malaga, wel van Nistelrooy. die viel in. En Ibrahim Afellay op de bank bij Barcelona. Drie doelpunten van Lionel Messi, waarvan twee uit een strafschop. Mallorca tegen Rayo Vallecano werd 1-0. Sevilla tegen Betis Sevilla 1-2. En Saragossa Levante 1-0. Er wordt nog gespeeld Atletic de Bilbao tegen Real Madrid. 0-2 is dat de tussenstand. De kampioenswedstrijd voor Real kan dat worden. Valencia Osasuna dat staat 0-0. En Atletico Madrid tegen Real Madrid. Real dat is ook al afgelopen trouwens, dat werd 1-1. Real Madrid staat op 91 punten, 4 punten meer dan Barcelona... maar het heeft dus nog de wedstrijd die het nu speelt te goed... en kan aan het einde van de avond de kampioen zijn... met 7 punten voorsprong en nog 2 wedstrijden te gaan. In Italië werd om kwart voor 9 afgetrapt tegen Juventus en letje, Daar is de tussenstand 1-0. Bij Parma tegen Internationale is een tussenstand 3-1... met een doelpunt van Wesley Sneijder... En alle andere wedstrijden zijn daar ook nog bezig. Daarvan hoort u later de uitslagen. In Engeland wordt er gespeeld tussen Chelsea en Newcastle. Daar is het 0-1 met Tim Krul in het doel bij Newcastle. De Bolton Wanderers tegen Tottenham Hotspur staan 1-2... met een doelpunt en een assist van Rafael van der Vaart. Nummer 1 van Nederland, Triggerfinger met I Follow Rivers. Feyenoord versloeg vanavond in eigen huis Heracles met duidelijke cijfers 4-1. De 4-0 kwam van de man met wie Everton Apel nu spreekt, Ruben Schaken. Geen Kidetti, geen Fernandes, En ineens schaken in de spits bij Feyenoord. Ja, verrassend hè. Ik, uh, ik schrok er zelf ook van dat de trainer voor mij koos in de spits. Ik heb er wel eens gespeeld, maar dat is echt uh, lang geleden. Maar ik denk dat het uh, vandaag goed uitgepakt heeft. Ja, en de spits schoort ook nog. Ja, ook dat, is, uh, ook dat is verrassend. Ik had er misschien twee meer moeten maken. Maar ik ben in ieder geval blij uh, met en de overwinning en mijn uh, doelpunt. Jullie kwamen heel snel op voorsprong. Daarna ging het wat minder. Jullie zakten ver terug of lieten jullie dat zo uh, toe? We lieten dat toe. Je staat één 0 voor en dan uh, Herakles die kan goed voetballen. Dat vergis je niet. Dus uh, die willen ons eruit lokken. En uh, ja, we, houden, we blijven gewoon instakken en laten aan hun het initiatief. En dan uh, moeten ze er zelf maar proberen uit te komen voetballend deden ze niet. Ze hielden de bal achterin een beetje, een beetje vast... en hoopten dat wij eruit kwamen. Maar goed, de tweede helft krijg je toch een open wedstrijd... omdat je meer doelpunten maakt. En... Al met al hadden we misschien wel wat meer moeten maken... maar goed, via overwinning mag je niet klagen. Dat lijkt me ook niet. de Europa League is nu veilig. Europa League is veilig, maar goed, uh, we willen meer. Dus de uh, Champions league uh, voorronde, dat uh, is dichtbij. Dus we zullen zien hoe Herenveen uh, ermee omgaat. Ja, want er gaat een verhaal dat Herenveen zou expres willen verliezen... He, om uh, um, um PSV een nog aan te naaien. Ja, dat is zo. Dus uh, ik ben benieuwd hoe ze daarmee omgaan. Uh, ze willen, denk ik, niet de playoff spelen. Nog vier wedstrijdjes. Dus uh, ik ben echt benieuwd. Maar goed, wij gaan onze sportieve plicht doen. En hoe Herenveen dat doet, dat uh, kan onze zorg wezen. dus Ruben Schaken aanstaande zondag: Herenveen tegen Feyenoord. Even te Napel spreekt ook met een van de verliezers. De man die vier keer moest vissen. Remco Pasveer, de doelman van Herakles. Ja, voor de zoveelste keer spelen jullie een aardige wedstrijd. Goed voetbal, maar je krijgt er wel vier om je oren, Remco. Ja, ja, dat is denk ik het verschil tussen uh, een topploeg en een ploeg die, uh, die wel aardig speelt. Is dat dan balen en boos zijn op aanvallers die geen goals maken? Nou, ik denk het totaalplaatje. Wij uh, een verzorgd positiespel spelen, maar uh, ja, in omschakeling gewoon uh, ja, heel erg tekort komen. De Kuipers jullie niet gunstig gezind, hè? 3-0 de bekerfinale verloren, nu weer vier om je oren. Ja, wat dat betreft is het, uh, ja, is het niet ons stadion, nee. Nog even terug naar die bekerfinale. Dat rare geval van die tand van Mettes die in jouw haar zou zitten. laten eens, eens kijken daar. Ja. Wat, wat, wat, wat, wat is dat voor een verhaal? Ja, we, we gingen er vanuit dat alles eruit was. En, uh, ik zat gisteravond uh, naar mijn oude clubje te kijken. Uh, Goat Eagles thuis. En ik was een beetje aan het, uh, aan het van. Uh, ik, dacht, ik had het gevoel dat het een wondje was. En, en dat zei de dokter ook. Toen bleek dat er nog uh, de helft van de tand in zat. De, de helft van de tand van Dries Mertens? Ja, dus uh, Dries, bij deze kan je hem uh, bij mij afhalen. Voor Nop of? Ja, natuurlijk. <laughs> Het is van hem, hè. Aldus Remco Pasveer. Zo zijn de meeste wedstrijden nu al een minuut of vijftig afgelopen. En is er één wedstrijd die nog altijd wacht op die laatste paar minuten. En wat voor wedstrijd? De Graafschap Excelsior. Het degradatieduel. Richard van der Made. Ja, een hele, hele, hele vreemde situatie natuurlijk. En op dit moment in de stromende regen... komen de spelers van Excelsior en de Graafschap dan toch weer het veld op. Twee tweede tussenstand. 85 minuten gevoetbald en 47 seconden. Een heel klein beetje dus nog. En nu gaan de spelers van beide ploegen een warming-up doen, want dat is natuurlijk wel nodig. Bijna een uur lang heeft deze wedstrijd vanwege onweer lichtflitsen boven de Vijverberg in Doetinchem stilgelegen. Het publiek, het uitzinnige publiek hier in Doetinchem is gewoon blijven zitten. Ze zijn er allemaal nog, 12.000 en een klein beetje. Er is gezongen, er is wat feest gevierd. Iedereen in de Achterhoek heeft blijkbaar hoop op een goede afloop. Want als het zo blijft vanavond, 2-2, dan is de graafschap toch een klein beetje de winnaar en dan blijft Excelsior de grootste kandidaat om zondag te degraderen. Excelsior speelt thuis tegen PSV. De graafschap gaat naar Ado Den Haag en het verschil zou dan twee punten blijven in het voordeel van de thuisploeg. 2-2. De ploegen bezig met de warming up. Over enkele minuten denk ik gaat het hier weer beginnen.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 Helder van de kroeg, waar de vaten rustig wachten. Als het golft van de dijk. PSV tegen ADO met een onderbreking vanwege het onweer... werd vanavond 5-0 voor PSV. Frank Snoeks spreekt met de winnende coach, Philip Cocu. Was je als voetballer een liefhebber van regen? Ja, ik vond het niet erg als het, als het een beetje regende, ja. Maar niet, niet, niet zo als vandaag, hoor. Dat is wel extreem. Ik zag even beelden tijdens de wedstrijd van jou. Het leek alsof jij nog natter was dan de spelers. Ja, dat gaat vrij snel als je in je pak langs de kant staat. Maar ja, het is maar water, hè. Maar deze wedstrijd had je toch ook eigenlijk gewoon zittend kunnen afdoen in de dugout, Want zoveel aanleiding was het toch niet om aan de lijn te komen staan? Nou, misschien niet. Maar volgens mij, voor mijn gevoel af en toe wel. En dan heb ik het ook gedaan. Want het was toch een, een hele simpele overwinning. Een, heel goed een hele goede wedstrijd van PSV. Vijf mooie goals. Ja, uitstekend. Er hadden er zelfs nog meer kunnen zijn. Maar... Ik denk ook vooral de manier waarop we hebben, het geduld opgebracht in balbezit om te wachten tot het gaatje ontstond in een ja, zeer defensief spelend ADO. Dat hebben, we, dat hebben we goed gedaan en in de omschakelmomenten als we de bal veroverden hebben we geprobeerd wat sneller voorwaarts te spelen. En, ja, dat geduld is uiteindelijk ook de tweede helft beloond door meer goals nog en ik denk ook nog meer kansen zelfs. Dat was een gek moment, hè? Uh, met 2-0 ga je rusten. Dan heb je een kwartier de tijd om uh, de koppen bij elkaar te steken. En dan zul je het een en ander vertellen tegen de spelers voor zover nodig. Dan ga je het veld weer op. En drie minuten later zit je weer voor een kwartier met elkaar. Wat doe je dan? Ja, dat is ook een beetje een onzekere situatie. Want je weet op dat moment niet hoe lang uh, de wedstrijd stil zal liggen. Uh, dus dan, dan, dan de spelers komen dan nog vragen. Ja, wat gebeurt er dan bij de scheidsrechter informeren? Ja, ik heb eerst gezegd uh, iedereen een beetje in beweging blijven in een zaaltje wat we hebben. Maar ja, op een gegeven moment komen ze toch allemaal kijken van ja, wanneer gaan we nou weer verder. Ik heb bewust gekozen om, en ook de spelers trouwens, om, om voordat we weer naar buiten gingen... eerst bij elkaar in de kleedkamer te komen. Toch het dingetje weer even kort doorgenomen. En ja, zij hebben laten zien dat ze eigenlijk meteen de draad weer op hebben gepakt na de hervatting. Je weet nu één ding, één is het komt op zondag aan. Wat zijn jullie kansen? Nou, onze kansen zijn dusdanig dat we sowieso moeten winnen van Excelsior. En dan uh, ja, afwachten en kijken wat er in Reveen gebeurt. Was er nog een opvallend wissel vandaag? Uh, je haalde uh, Labiat naar de kant. Uh, die heeft wat iedereen een hand gegeven. Was dat een, een, een voorgoed afscheid? Ik, uh, dat weet ik niet. Uh, maar uh, hij had, stond ook op scherp qua kaarten. Uh, Marcello ook. Dus dat heeft ook invloed gehad op een wissels. Verder, uh, verder was het, uh, zat er verder geen idee achter, moet ik zeggen... Om, uh, om het als een laatste wedstrijd te beschouwen. Maar ja, ik vond wel dat hij een hele goede wedstrijd heeft gespeeld en een prachtige goal. En van Filip Cocu is de een stap klein naar zijn maatje Frank de Boer. Hij werd kampioen al voor de tweede keer als coach met Ajax Joep Schreuder. Praat met de Boer. Anderhalf jaar ben je bezig als hoofdtrainer. Toen zat je nog bij de A1 in december. Ja. Ja. En nu al twee titels, joh. Dat is niet helemaal normaal hoor.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 Maar ook André Hooij bijvoorbeeld, dat hij zo'n fantastische carrière met en dan uh, zo'n afscheid kan nemen. En misschien ook wel Jan Tong en die van de wil De kans is groot natuurlijk uiteindelijk. Voor die mensen vind ik het meest. Aldus Frank de Boer. In Doetinchem wordt nog steeds gewacht en gewacht en gewacht. Richard, hoeveel mensen wachten er eigenlijk? Het hele stadion zit nog vol, hein, dat doen ze hier in uh, Doetinchem wel hoor. Een trouw publiek. 12.500 mensen vol stadion en ik kijk nu naar scheidsrechter Guzubiuk. Die heeft de bal in zijn rechterarm. Het publiek schreeuwt, klapt, moedigt de spelers aan die nog altijd bezig zijn met de warming-up. 2-2 staat er op het scorebord. 85 minuten, 47 seconden. Een heel klein beetje nog. Dus moet worden uitgespeeld. En ik denk dat Excelsior dat niet zoveel meer te verliezen heeft natuurlijk. Gewoon alles of niets gaat spelen in het slot van deze wedstrijd. Een hele merkwaardige avond dus. Scheidsrechter Kusebioek staat nu in de middencirkel. De spelers voor wie dit natuurlijk ook heel vervelend is. Ze hebben ongeveer een half uur, drie kwartier in de katakombe gestaan. Een beetje in de kleedkamer gezeten. Af en toe mochten ze dan toch weer het veld op. Toen begon het weer te flitsen, begon het weer te onweren. Nu regent het alleen nog en kan scheidsrechter klaar klaarblijkelijk de veiligheid weer garanderen. Ook Sean Lammers, de coach die aan het eind van dit seizoen moet wijken bij Excelsior, zit weer in de dugout. We gaan met een stuitbal de wedstrijd hervatten. Vier minuten en een klein beetje met die hele, hele spannende stand van 2-2. Ja, de spanning gaat toenemen nu in de slotfase. Want verandert er nog iets aan die stand en wat gebeurt er met het weer? Blijft het droog? Krijgen we geen lichtflitsen meer? En gaat het ook niet meer rommelen hier boven de Vijverberg? Nog altijd is die stuitbal niet genomen. Kuzabuuk in... Conclave nu met uh, Schrekovic Met uh, Bruins, de speler van Excelsior. En dan is daar dan de aftrap van Excelsior. Vier minuten, gaan we nog voetballen hier op de Vijverberg bij de 2-2-stand. En wij gaan nog even terug naar de arena. Joep Schreuder praat met Theo Jansen. Proficiat, dankjewel. Daar kwam je voor naar Ajax, meneer Jansen. Ja, dat klopt. Ik kwam om, uh, om, uh, ja, om de prijzen te spelen. En dat hebben we gedaan. En we hebben een titel nu, dus uh, dat voelt goed voor je van deze avond wat vind je ervan uh, ja, kijk de, de wel tegenstander vandaag die absoluut niet wou en uh, die ook zeiden van we willen zo laag mogelijk houden scoren Nou, dat hebben ze gedaan alleen daardoor werd het wel een, uh, een saaie vertoning bij uh, soms maar ja uh, de sfeer maakt wel een boel goed ja, proef je dat men hier in amsterdam ontzettend blij is met deze titel die in, die, die in uh, februari helemaal niet verwacht was het heel. Heb jij toen gedacht van wij worden kampioen, nee toch? Ah nee, nee. als je op een gegeven moment uh, 10 punten of zo achter staat, dan uh, ga je toch twijfelen. Er staat er één ploeg boven je, dan kun je nog misschien een beetje geloof hebben, maar er stonden er drie of vier. Dus uh, ja, het is uh, een heel vreemd seizoen geweest waarin uh, ja, vooral PSV denk ik toch wat gesteld. Ja, zeker, zeker. Voor wie ben je blij vandaag? Voor jezelf, maar ja, ook voor bepaalde mensen waarmee je een band hebt opgebouwd? Ja, absoluut. Uh, we blijven oorgen natuurlijk, weet je, zijn laatste wedstrijd, die stopt ermee. En, uh, ja, met zijn zevende titel, dus, uh, dat is fantastisch natuurlijk. Uh, ja, maar nog zoveel jongens, eigenlijk iedereen. Maar... Nou, nah, zei Theo Jansen, die toch ook alweer kampioen is met twee Nederlandse clubs, FC Twente en Ajax. De Graafschap, Excelsior, Richard van der Made. 2-2 in Doetinchem, 87 minuten 30 seconden. Gevoetbald, een stand in het voordeel van de graafschap. Het publiek achter de thuisploeg. En de bal ligt op 5 meter op het doelgebied van de Winter, de keeper van de graafschap. Die weer ook in deze wedstrijd een aantal belangrijke reddingen verrichten voor de thuisploeg. De Leeuw verliest de bal, dan kan Excelsior dus overnemen. De bal gaat terug. Via Schenkerveld naar de ruiter het veld klets en kletsnat. Ik heb al een paar hele spectaculaire glijpartijen gezien. Met name van spelers van de Graafschap. Ook al een gele kaart een minuut geleden uitgedeeld aan El Hasnaoui. Overtreding op Bruins. Nu het balbezit weer voor de Graafschap. Aan de rechterkant van het veld met Badibanga. Bij die spannende 2-2 stand gaat er nog iets veranderen. Breinburg goede combinatie aan de rechterkant. Dan toch weer balverlies. En dan misschien overname weer de Graafschap. Omdat Excelsior daar ook niet handig uit. 88 minuten, 20 seconden, natuurlijk ook wel wat blessuretijd nog in deze wedstrijd die zo goed begon voor de Graafschap met de gave goal, de volley van El Hasnaoui. Bruins maakte vervolgens 1-1, Alberg 1-2 en de Leeuw met een kopbal via de paal uit een corner 2-2. en Die stand die staat dus nog steeds op het bord. Meer dan een uur heeft de wedstrijd stilgelegen vanwege onweer. Nu de bal aan de linkerkant, de voorzet van Scheiman wordt weggehaald op uh, de rand van 16 meter door Meijer. En dan misschien een uitbraak aan de kant van de Graafschap met de Leeuw. Maar Schenkeveld is sneller, speelt de bal terug naar de Ruiter. De Ruiter met een lange bal, de bal wordt opgevangen achterin bij de Graafschap door Breinburg... Maar... Niet echt goed. Het gaat over de zijlijn. En dus een ingooi voor Excelsior. Dat natuurlijk haast heeft bij deze stand. Excelsior dat zondag... PSV ontvangt. De Graafschap moet naar Ado Den Haag. Uitbraak aan de rechterkant. De bal komt voor de voeten. Van nee, het mislukt. Het is invaller uh, Janga die in het veld is gekomen bij Excelsior. Die kreeg de grote kans. Maar Meijer zat er met een voetje tussen. En zo blijft het dus spannend. Vermoed nu voor de Graafschap. Bal in de ploeg houden is het devies voor de thuisploeg natuurlijk. Maar vermoed. Doet dat niet al te handig. Toch zit daar een been achter bij van Excelsior. En dus een ingooi voor de Graafschap. De Graafschap bezig met de laatste minuten van deze wedstrijd. El Hasnawi speelt hem naar de Leeuw. Misverstand. De overname Excelsior. Dat de laatste weken zo goed speelde. Tegen Twente, tegen Vitesse. Verloor die wedstrijd vorige week in Arnhem in blessuretijd. En het is wat dat betreft ook wel zuur voor Excelsior. Dat deze wedstrijd beter veldspel heeft laten zien dan de Graafschap. Drie minuten krijgt krijgen we extra in deze wedstrijd. Drie minuten extra dus bij de Graafschap Excelsior 2 tegen 2. Wat een goal! De Eredivisie. Penalty. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen natuurlijk met Ajax tegen VVV. Dat was de kampioenswedstrijd. 2-0 ruststand 1-0. De Jong Siem maakte 1-0 en de Jong Siem maakte ook 2-0. Ajax heeft de landstitel geprolongeerd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 Ja. Feyenoord tegen Heracles eindigde in 4-1 na een ruststand van 1-0. Bakal maakte 1-0, Cabral 2-0, C.C. 3-0, Schaken 4-0 en Overtoom tekende voor het enige doelpunt van Heracles. De laatste thuiswedstrijd in de Kuip dit seizoen werd een gala voorstelling zonder de geblesseerde Jonguidetti. scoorde Feyenoord dus toch vier keer. Ronald Koeman over zijn bewegelijke voorroede. Ja, oké, okay. zij kiezen ervoor op deze wijze te spelen. Dat is heel gedurfd.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 Maar ook uh, die ruimtes weggeven. Dus uh, als wij dat uh, zo doen als de tweede helft, uh, ja, dan kunnen wij daar winnen. Volgens Herakles doelman Remco Pasveer was er niet één aspect aan te wijzen waarom zijn ploeg verloor. Nou, ik denk het totaalplaatje. Ik nou, denk dat wij uh, een verzorgd positiespel spelen. Maar uh, ja, in de omschakeling gewoon. Uh, <laughs> Ja, heel erg tekort komen. PSV tegen Ado Den Haag dan 5-0. Ruststand 2-0. 1-0 e Lens 2-0 en 3-0 Toijvoner. 4-0 Labiat en 5-0 in de slotfase Mertens. En dat was rood voor Visser van Ado Den Haag. PSV kan nog altijd tweede worden. Trainer Philip Cocu over de kansen van zijn ploeg. Nou, onze kansen zijn dusdanig dat we sowieso moeten winnen uh, van Excelsior. En dan. Uh, ja, afwachten kijken wat er in Mierenveen gebeurt. De wedstrijd even die dan nog bezig is. Richard van der Maarden bij De Graafschap tegen Excelsior. De laatste seconde. Drie minuten extra speeltijd zitten erop. We krijgen nog één vrije trap. Het zal de aller, allerlaatste staan zijn bij de stand. 2-2. Een vrije trap voor Excelsior dat nog eigenlijk een doelpunt moet maken. De Graafschap moet stand houden en heeft dan een betere uitgangspositie. De vrije trap komt hoog bij de Winter die hem net kan plukken. De Graafschap dat sowieso zenuwachtig speelt in die laatste minuten. Ja, misschien ook omdat die bal klets en klets nat is... Gaat die vierde handschoenen van de winter toch nog over de achterlijn. En we krijgen nog een hoekschop voor Excelsior. Alles en iedereen mee naar voren. Daar komt de bal laag ingespeeld voor de voeten van Alberg. Het schot en dan via de vuisten van de winter gaat de bal eruit. Het is nog altijd niet afgelopen. Kusebujuk laat doorgaan in de omschakeling. Daar gaat de graafschap met de counter met of iets. Eén tegen één met de ruiter. Gaat dan toch nog een mannetje omspelen. Het schot gaat via Wesley de ruiter eruit. En dan denk ik is het afgelopen. Inderdaad het eindsignaal van scheidsrechter Kusebujuk. 2-2 op de Vijverberg. Een krankzinnige avond. De wedstrijd lag meer dan een uur stil. Maar het blijft dus bij 2 tegen 2. En het wordt zondag pas duidelijk wie er rechtstreeks degradeert naar de Eerste Divisie. We waren gebleven bij NEC tegen AZ. Dat werd 1-1. 1-0 door Voor en 1-1 door Boymans. AZ kwam dus niet voorbij NEC. Het is het momentum al een paar weken kwijt. Vanavond dus een nieuwe teleurstelling. Daarover trainer Gert-Jan Verbeek.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 uh, dat jij nu om de prijzen speelt. Hè? En, en daar moet je toch op een andere manier mee omgaan. FC Twente tegen Herenveen werd 3-4, 1-0 en 2-0 door Luc de Jong. 2-1 door Dost, 2-2 Assaidi, 2-3 Narsing, 2-4 Assaidi en 3-4 door Douglas. Wederopstanding opstanding van Herenveen in de strijd om Europees voetbal. Door de zegen en de overwinning van Feyenoord op Irakles... is Herenveen nu zeker van Europees voetbal... als het zondag verliest van Feyenoord of wint. Gelijkspelen mag niet. Hoe gaat Ron Jans daarmee om?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 En de Graafschap Excelsior, worden dat zojuist, net pas afgelopen, 2-2. Ajax is kampioen, Feyenoord staat nu tweede... met één punt voorsprong op PSV en drie punten voorsprong op Heerenveen. AZ is nu vijfde, Twente zesde. RKC doet het goed op de achtste plaats. Het is bijna zeker van de play-offs. En onderin wordt het zondag beslist. De Graafschap staat nog altijd twee punten voor op Excelsior. Tot zoveel voor vanavond. Graag tot morgen.